Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerikanen kunnen geprikt worden met het Janssen-vaccin. De medicijnwaakont daar heeft het coronavaccin van Nederlandse makelij goedgekeurd. Daar is president Biden blij mee. Today is just the third safe effective vaccine. And it's out. They've approved it today. We're gaan use every conceivable way to expand manufacturing of the vaccine, the third vaccine, to make even more rapid progress in, shots in arms. Het vaccin van Janssen kan gewoon in de koelkast bewaard worden en je hoeft er maar één keer mee geprikt te worden. Het is de bedoeling dat ook de Europese toezichthouder het middel binnenkort goed, goedkeurt. En in Tsjechië willen ze een andere coronaprik. De president daar heeft Rusland gevraagd of ze het vaccin Sputnik naar Tsjechië kunnen sturen. Zodat de nationale medicijncontroleur het kan keuren. Er is de premier van het land het niet mee eens. Die wil liever ...op de officiële goedkeuring van de EU. En in Den Haag hebben twee mannen gisteravond een Surinaams eethuis overvallen. Ze bedreigden een medewerker en gingen er met de inhoud van de kassa vandoor in een auto. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Het is onduidelijk hoeveel geld de overvallers meenamen. En een plastisch chirurg uit Californië die voor de rechter moest komen vanwege een verkeersovertreding... ...deed dat live vanuit de operatiekamer... Door corona ging de rechtszaak via Zoom en zag de rechter een, de man met een bebloed, bebloede hand en mondkapje in beeld. Ik zie een defendant dat in het midden van een operating room. opmerking om actief te zijn in het vervangen aan een patiënt. Is dat correct, meneer Green? Ja, yes, sir. Of wat ik zeggen, dokter Green, maar ik weet niet Oké, dat is oké. Um, I do not feel ja, maar volgens de arts was het geen probleem. I de rechter is het daar dus niet mee eens en dus werd de zitting verplaatst. Het weer nog. In een groot deel van het land is het nog nevelig of mistig... maar vanuit het zuiden is er steeds meer zon. Daar wordt het rond de 10 graden. In het noorden blijft het lang grijs bij een graad of 6. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 FM Met nu ZFM Jazz is gelanceerd. Een hele serie hebben ze toen live opgenomen... in het Walhalla Theater in Rotterdam. Uh, en dat was uh, Medio 2018. Deze cd werd op 29 mei live opgenomen. Het was een ode aan de vibrafonist uh, uh, Gary Gibbs. En uh, de cd heet dan ook... Gibbs Vibes... Sorry, ik klonk een beetje van verre. En dat klopt ook. Want de microfoon hing niet helemaal bij mijn mond. Mijn excuses daarvoor. Maar zoals ik zei, het nummer Tico Tico werd dus gespeeld door Frits Landersbergen en de West Coast Dream Band. Onder leiding van Niels van Haften. Uh, een zangeres staat er weer klaar in dit tweede uur. En dat is June Christie. June Christie. Immens populair als jazzzangeres in de 50er en 60er jaren. Een aantal van haar LP's zijn heruitgegeven op CD. Uh, ik ga nu draaien een uh, opname uit 1958, oorspronkelijk op het merk Capital, waar June Christie begeleid wordt door Russ Freeman op piano, Leroy Vinegar op bas en Shelly Mann op drums. Het is een nummer wat staat op de LP, June's Got Rhythm. En het is de standard, it don't mean a thing if it ain't got that swing. June Christie. What good is the melody? What good is music if it hasn't got a beat? Well, I mean it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do ba ba da, do ba ba da, do ba da, It don't mean a thing. All you got to do is swing. Do ba ba da, do ba ba da, do ba da, Makes no difference if it's sweet or oh, hot. Just give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do ba ba da, do bop ba da, do ba ba da. It don't mean a thing. If it ain't got that swing It don't mean a thing, all you got to do is swing It don't mean a thing, if it ain't got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 Nou, als dat niet zwingde, dan weet ik het niet. It don't mean a thing. June Christie. Uh, onlangs uh, pikte ik ook weer een andere uh, mooie uh, opname. Uh, kon ik op de kop tikken online. En uh, dat was uh, een dubbel cd van Art Blakey en de Jazz Messengers. Uh, die hebben ooit een, een, twee cd's uitgebracht... Uh, onder de naam The Complete Three Blind Mice. Uh, het was een uh, prachtige bezetting van Art Blakey uit die tijd. We praten over een live-opname van 18 maart 1962... in de Renaissance Club in Hollywood. En daar traden op Freddy Hubbard op trompet... Wayne Shorter op de North Sax, Curtis Fuller op trombone... Cedar Walton op piano... Jimmy Merritt op bas en de maestro Art Blakey zelf natuurlijk op drums. We gaan luisteren naar het nummer When Lights Are Low.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 Ja, dat waren Art Blakey en de Jazz Messengers... met een live-opname in de Renaissance Club in Hollywood. Uh, een van mijn, ja, voor mij toch wel... van het meest uh, uh, favoriete uh, live-concerten die ik in mijn jazz-collectie heb... is een driedubbel-cd genaamd Jazz at the Santa Monica Civic... Uh, georganiseerd in dat tijd in 1972... door Norman Granz, de bekende jazzproducer... die ook uh, hier in Nederland jazz at the Philharmonic produceerde. In uh, 1972 bracht hij een aantal fantastische muzici bij elkaar... een, uh, een, een jazzconcert uh, met uh, diverse optredens... Uh, waaronder Count Basie... Maar op Oscar Peterson verscheen daar ook. Uh, de Santa Monica All-Stars. Een uh, selectie van de uh, Count Basie Band en een aantal andere toppers. En een van de hoogtepunten van de avond was een optreden van Ella Fitzgerald. Met de Tommy Flanagan Trio, natuurlijk haar vaste begeleiders. En de Count Basie Band. Van uh, dat concert draai ik een absoluut swingende Ella met shiny stockings begeleid door Flanagan en de band van Count Basie. No silk shiny stockings that I wear when I'm with you I wear cause you told me that you dig that Crazy hue When we go to a dance Do you think of romance? Oh no, you take a glance At those Chinese stockings Then come some chick along with great big stockings too You smile and you leave me lonely What am I to do? I guess I'll have to find a new, find a new kind. A new guy who'd take my shiny stockings too. Oh, can't say, ooh, ooh, ooh, you will dat ik niet te veel gezegd had en het publiek gaat uit zijn dak met uh, dit fantastisch swingende nummer Shiny Stockings en dan hoor je dat Ella toch echt wel een van de grote vrouwelijke vocalisten was uh, van de vorige eeuw zo niet de vrouwelijke vocalisten een heerlijk nummer wat de pan uitzwingt. het uh, ik hou van contrasten, dus van een uitbundige big band, uh, heb ik nu wat klaarstaan uh, in de wat meer rustige sfeer, uh, namelijk een uh, opname van de uh, Engels-Belgische uh, gitarist Philippe Catherine. Philippe Catherine uit 1942 uh, is de zoon van een Engelse moeder en een Belgische vader. En heeft veel in Frankrijk in de jazz scene gespeeld. Maar ook in andere landen van Europa. Zoals deze CD, waar ik wat van ga draaien. Dat is Transparence... Die is opgenomen op 24 en 25 november 1986. In de Kalren-Toonstudio in Freiburg. In Duitsland dus. Daar horen we naast Philippe Catherine op gitaar. Uh, Diederik Wissels op piano, My, uh, Michel Herr op synthesizer, Hein van der Gijn op bas, heeft heel veel in Frankrijk gespeeld... in zijn carrière, en Aldo Romano op drums. We gaan luisteren van die CD Transparence... naar het nummer April Blue. ...de jingle was dat Philippe Catherine met April Blue. We hoorden Ray Brown vanochtend al een paar keer. Hij uh, was te horen in de begeleiding van Anita O'Day... ...met I've Got The World On A String... ...en ook uh, van de LP Rocking In A Rhythm... Uh, ...waar we hem hoorden in Beck's Groove... ...met een hele mooie bassolo. Uh, Ray Brown heeft ook samen met uh, Herb Ellis een uh, LP-CD uitgebracht uh, op Concord in 1974... genaamd Soft Shoe. En uh, op die uh, CD uh, speelt niet alleen natuurlijk Ray Brown... maar daar horen we ook Harry Edison op trompet... George Duke op piano... Uh, Herb Ellis op gitaar... waar hij natuurlijk heel lang mee heeft samengespeeld... bij Oscar Peterson en Jake Hanna... Op drums. We gaan luisteren naar het nummer Inka Dinka Do. Ja, Ray Brown en Herb Ellis. Herb Ellis, een uh, mooie anekdote die uh, in de tijd dat hij met Oscar Peterson speelde... en in het zuiden van de Verenigde Staten kwam, in hotels uh, werd er gezegd... ze moesten uh, gescheiden slapen. Er was een hotels voor witte en een hotels voor zwarte. Uh, dat verdonde Herb Ellis. En hij ging altijd met uh, Oscar Peterson en de rest van het trio in hetzelfde, in dit geval, Zwarte Hotel. Na de hand heeft hij natuurlijk een, een drankprobleem gekregen... maar ook daar is hij weer bovenop gekomen... en Herb Ellis blijft een van de giganten als gitarist in de jazz scene. Dan heb ik uh, klaarstaan... Uh, luisteraars weten dat uh, een favoriet van mij, Gene uh, Harris... een pianist die wat mij betreft altijd veel te veel onderbelicht is geweest. Een virtuose pianist die echt op het niveau van uh, onder andere een Oscar Peterson zit. Uh, naast uh, heel veel uh, trio- en kwartetwerk heeft hij ook een aantal fantastische opnames gemaakt... onder de titel de Gene Harris Superband... Uh, dit is van de World Tour uit 1990. Uh, en in Australië is toen in Sydney op het merk Concord... Uh, een opname gemaakt in Studio 301. En uh, we gaan dus luisteren naar de Gene Harris Superband World Tour 1990... met het nummer Don't Get Around Much Anymore. Dat was de Gene Harris superband met Gene aan de piano. Don't get around much anymore. Ik heb weer een vocaliste klaarstaan. En in dit geval is dat Nina Simone. Nina Simone, waar... Op dit moment op YouTube een prachtige documentaire over... Uh, YouTube, ik we hebben het natuurlijk over Netflix. Een prachtige documentaire te zien is What Happened Miss Simone. Uh, zeker een aanrader waarin je ziet uh, hoe, her, hoe haar leven zich uh, heeft afgespeeld. Uh, en uh, met name haar strijd voor... Equality tussen blank en zwart. Maar bovenal was zij een begenadigde zangeres... en uh, ik draai van haar uit uh, haar Carnegie Hall-concert uit 1964... begeleid door Rudy Stevenson op gitaar... Lyle Atkinson op bas en Bobby Hamilton op drums... het nummer Mississippi Goddamn. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi God damn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and but the show hasn't been written for it yet <laughs> hound dogs on my trail school children sitting in jail black cat cross my path i think every day's gonna be my last mm -hmm. In due time, I don't belong here. I don't belong there. I've even stopped believing in prayer Don't tell me I'll tell you me and my people just about do I've been there so I.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 And talk real fine just like a lady Dat was Nina Simone met Mississippi Goddamn. Nou, ik heb even snel gerekend... 57 jaar, nog steeds een actueel nummer. Dan heb ik uh, nu klaarstaan een uh, nummer van Sonny Stitt. Sonny Stitt, de tenorsaxofonist. Uh, geweldige blazer. Wordt hier begeleid door Saddle Wilton op piano. Bobby Hutcherson, daar heb je hem weer op vibrafoon, we hoorden allemaal al eerder vanochtend... Herbie Lewis op bas en Billy Higgins op drums. We praten over een opname uit uh, 1981... opgenomen at de Keystone Corner in San Francisco. En uh, het komt van de LPCD... Just In Case You Forgot How Bad He Really Was. Het nummer is getiteld Solo Excerpt. Dat was Sonny Stitt met Solo Excerpt. Naast Peterson, Oscar Peterson en Gene Harris is ook Monty Alexander... een van mijn favoriete pianisten. Uh, hij heeft veel getoerd, onder andere met uh, Frits Landersbergen op drums. Maar ik heb hier een live opname van het Montreux Jazz Festival 1976... waar die begeleid wordt door John Clayton op Bas en Jeff Hamilton op drums... We gaan luisteren naar een standaard die Monty vaak speelt... The Battle Hymn of the Republic... nu snel door met Diana Kroll en haar trio, Deed I Do? tegen de klok van uur en komt er een einde aan uh, deze twee uur... van jazzmuziek op uw favoriete radiostation ZFM. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mocht de afgelopen twee uur uw gastheer zijn. Volgende week om deze tijd is collega Marco weer aan de beurt... en we gaan er langzaam uit met uh, Buddy Rich en Gene... Krupa met uh, een nummer van hun cd Burning Hit Beat, Jumping at the Woodside. Tot de volgende keer.